Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A2 Amsterdam naar Utrecht. Daar staat tussen Apkouden en Breukelen drie kilometer na ongeluk. Bij Breukelen is maar één rijstok open. En op de A15 in de richting Europort. Daar staat voor de Bottaktunnel vier kilometer na ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.